Joris Stubenitski met het NOS-journaal. KLM heeft vanwege de naderende storm Kira... 40 Europese vluchten van en naar Schiphol geschrapt. De KNVB bekijkt of de eredivisiewedstrijden van morgenmiddag... wel kunnen doorgaan. In België worden alle voetbalwedstrijden afgelast. Het KNMI heeft voor morgenmiddag 4 uur tot zeker 10 uur s'avonds... code oranje afgekondigd. Vanaf 10 uur morgenochtend geldt ook code geel vanwege de storm. Er ligt een plan om racisme en discriminatie in het voetbal aan te pakken. Zo kunnen fans en spelers die zich misdragen zwaarder worden gestraft... en komt er een app om wangedrag op tribunes door te geven. Ook kunnen clubs worden aangepakt als ze te weinig doen om racisme te bestrijden. Bijvoorbeeld met puntenaftrek, boetes of spelen zonder publiek. Het kabinet en de KNVB trekken 14 miljoen euro uit voor het plan. In Thailand heeft een militair zeker 17 mensen doodgeschoten. Dat gebeurde op een legerbasis en bij een winkelcentrum... ten noordoosten van de hoofdstad, Bangkok. De militair zou zich nu verschuilen in het winkelcentrum. Hij zond zijn daad live uit via Facebook. In het grensgebied van Mali, Niger en Burkina Faso... hebben het Franse en Malinese leger afgelopen week... zeker 30 moslim-extremisten gedood. Volgens het Franse leger vielen de meeste doden bij drone-aanvallen... Frankrijk vecht in de Sahelregio al een aantal jaar tegen terreurgroepen. Vijf Britten zijn in Frankrijk besmet geraakt met het coronavirus. Ze zaten in een ski in de Franse Alpen op hetzelfde adres als een Brit die daarvoor in Singapore was geweest. In Frankrijk zijn nu elf mensen besmet. In China staat het totaal aantal besmettingen nu op ruim 34.000. Daar zijn ruim 720 mensen overleden. Het weer, vanavond klaart het op en wordt het overal droog. Het koelt af tot een graad of vier. Morgen aan zee een storm En ook in het binnenland in de middag en avond zware tot zeer zware windstoten. Plaatselijk valt er veel regen, maar het blijft zacht met een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 De dag van gisteren Je mooie lach is net als toen Maar ondertussen wordt het misten Is de liefde. Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Ja, hier is weer ondergetekende vriend hier vanaf de ja, tolweg 10A vanuit Zandvoort. En ja, zoals gewoonlijk hebben we gast in de studio. De entertainment for you. Zaterdag gast. Ja, en uh, dat is Monique en Marco. Goedemiddag. Ja, ja, goedemiddag. welkom. Uh, goede reis gehad hier naartoe. Ja, prima. Ja, wat moeten we doen? Ja. Ja. Prima. Ja. prima. Ja. Ik kan alles in de auto eten, drinken. en Alles okay. bij je. Zorgen okay. <laughs> dat we uh, niks tekort komen. Nee. Oké. Okay. Hey, uh, ja, voor de mensen thuis uh, ja, die jullie eigenlijk nog niet kennen. Ik kan me niet voorstellen. Maar goed, uh, voor de Nederlandse uh, muziekliefhebbers. stel jullie even voor. Nou, uh, wij zijn uh, Marco en Monique van de Crazy Accordions. En wij spelen accordeon voor feesten, partijen en dat soort zaken. Oké. Okay. En uh, dat doen jullie al lang? Uh, ja, zo'n twee jaar zo'n beetje. Okay. Dus, uh, ja, wat is lang, maar twee jaar. Maar... Ja, ja. Nou, ja, goed, uh, ik neem aan dat... Uh, voor, voor de tijd... Hey, ik bedoel, je speelt niet zo de een of andere dag... Nee. het wel accordeon. <laughs> Ik bedoel, nee, ja, daar nee, gaat ook wel een beetje aan vooraf. Ja, we zaten ja, ja. We zitten sowieso... of zaten sowieso... alle twee al uh, eigenlijk ons hele leven... in de muziek. Ja. En, uh, van, van huis uit al? Van, of, van huis uit, van uh, heel uh, ouders, af of, uh, Ja, mijn, mijn vader... Uh, speel, speelde altijd uh, al accordeon. Dus dat is met de paplepel ingegoten en zo doorgegroeid. En ook ja. altijd al koren, begeleid en dat soort uh, ja. dingen. Ja, dat is bij Marco wel niet veel anders. <laughs> ja, inderdaad. Alleen ik, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet zo lang accordeon speel. Ja. Dat ik nog niet zo lang. Wel maar, allerlei toetsen sorry. Ja, wel allerlei toetsinstrumenten. <laughs> maar ik, uh, ja, ik had het geluk omdat ik uh, uh, altijd al piano speelde en orgel en, en keyboards en al dat soort dingen. meer wat eigenlijk uh, was de accordeon niet zo heel erg moeilijk voor mij om het... Aan het Verstand te krijgen behalve heel veel spierpijn van dat trekker. <laughs> dus, ja. uh, we hebben er vreselijk om gelachen. Monique die zei: Van uh, joh, uh, ik zou het leuk vinden als jij ook uh, uh, een keertje meespeelt. Want dacht ik, nou, het is toch een andere handel, handeling ja. eigenlijk. Ja. als uh, Een orgel of een ja. piano. Of, uh, uh, uh, ik bedoel, ja, ik heb er altijd uh, met uh, respect naar gekeken. En dan uh, kijk ik eventjes terug in de geschiedenis. Uh, ja, dan heb ik het over Jaap Valkhoff. Ik weet niet of jullie die kennen. Ja, absoluut. Ja, uh, ja, toekom, ja. Die, die speelde ook altijd accordeon. Die man die is geboren met accordeon in zijn ja. handen eigenlijk. Ja, inderdaad. En ja, en, uh, ja. nou ja, daar stam ik een beetje uit die tijd natuurlijk. Gezelligheid nou, gezellige tijd in ieder geval. <laughs> ja, ja, ja. En, en, en, nou ja, dat kwam overal voor natuurlijk. En, uh, ja, je hoort nog steeds accordeon in, in ook de moderne versies. Hè. Ja. De moderne muziek. Uh, ja. Alleen het is niet meer live, laat ik het zo zeggen. Vaak niet meer live. Ja, dat doen wij dus wel. Ja, dus dat, uh, dat is zo. En uh, tegenwoordig uh, is het misschien nog wel leuk even te vertellen... voor ja. de luisteraars zitten dus ook in heel veel... Nederlandstalige plaatjes die nu uitkomen van Sineke, van Janne, zo. daar zitten ja, wij ja, ook in. Ja, ja. We spelen heel veel partijen in ook nu. Dus ja, dat uh, in de studio. een beetje studiowerk. Vind ik ook heel ja. erg leuk om te doen. Ja. Ja, ja, want we zien ook wel eens terug in, in dan komt dat ook. Eh, er staat uh, iemand best een heel kleintje. Ja, ja zo, dat zo, klopt. Een, ja. Ja, ik, ik weet niet hoe we zo doen, maar, eh, leuk, ja, je zo'n ding noemt, maar wel heel leuk. Ja, heel ik noem het altijd een mini-accordion. Ja. Ja, ja, ja, ja, vaak styrisch, ja. hè. Dat het ja. zo klein is. Nee, maar dat er goed. En dan zie je dat ook heel vaak in een clip terug. En ja. Dat is een van de weinige keren dat ik eigenlijk een live uh, accordeon eigenlijk. Uh, ja, nou, maar dat klopt. Maar daarom zijn, wilden wij dit graag uh, gaan doen. Ja, maar Want ik, ik, dat ik, is ik, er nu niet op dit moment. Nee, te, te weinig eigenlijk. Ja. Te weinig, ja. ja. En, en zeker, uh, t, ik, ik zeg het, uh, ja, de kennisklant wat je vroeger ja. natuurlijk. Ja, klopt. Ja, dat waren uh, fantastische spelers. Ja. En die konden eigenlijk alles spelen wat je maar kon bedenken. Ja, dat klopt. En zelf ja. heb ik ook nog een oud collega gehad. Die, die speelde ook altijd uh, gewoon voor het plezier uh, op het werk. Uh, en nam die me een keer mee. En uh, ja, dan speelde hij ja, een Ja, dat is uh, uh, leuk. Al, allemaal leuk en gezellig, weet je ja. En dat, uh, ja. Dus ja, ik, ik zeg het, het. Het wordt eigenlijk te weinig gespeeld. Ja, dat vonden, ja wij ook. dat vonden wij zelf ook. Ja, ja dat vonden wij ja. ook. Toen kwamen we bij Emil Hartkamp en die zei, ik weet het, we gaan dat doen. Ja. Ja. Dus, ja. Nou ja, dat het, het is, het, het is uh, voor de mensen die het nummer nog niet, nog niet kennen. Uh, Viva Bavaria hebben we het over. Uh, ja, het is, het is gewoon een hele uh, gezellige clip ook geworden. Ja, absoluut. Uh, we hebben er ook alles aan gedaan om het uh, zo goed mogelijk te doen. Ja. Er ja. is dus, uh, zoveel werk in uh, gezeten en het was, uh, het, was, het was heel leuk om te doen. Ja. Ja. Dat is ook uh, onder leiding van Emil Hartkamp gegaan? Of heeft we hebben iemand we... anders uh, inbreng gehad? Hebben jullie zelf ook nog inbreng gehad eigenlijk? Ja, met de clip of ja. De clip, ja, de clip Ja, ja, ja dus, uh, Ron, Ron Smit heeft dat, uh, die clip Roswith, gemaakt. Ja. Maar uh, <coughs> ja, daar hebben wij zeker... Uh, Mochten wij zelf bepalen. En ons nummer moet feest, of is feest. Ja. Dus wij wilden ook graag dat de clip feest was. Maar dat was het ook echt. Toen we klaar waren met de opnames, is het feest nog volop doorgegaan. Okay. Was het echt feest geworden, ja. was ja. wel ja, lang klaar en iedereen gezellig. was nog aan de pingpong. Ja ja ja, dus, ja, ja, ja. Het werd steeds gezelliger. Ja, ja, dat zag er ook heel gezellig uit, ja, dat moet ik zeggen. Dus uh, ja, ik ook. heb natuurlijk de clip allemaal uh, uh, naar me toe gespeeld gekregen. En, uh, ja. Leuk. Nee, dat is, we gaan even luisteren. Top! Viva Bavaria! Ja. En dat allemaal van de Crazy Accordions! Ik kan niet anders zeggen. Ja, ja. Vrolijk. Ja. Vrolijk inderdaad. Hè. En, uh, zeker met deze druilige dagen. En uh, wat we nog gaan verwachten morgen. Ik zou zeggen, gewoon morgen met die storm zit je gewoon uh, dit nummer op. Lekker. Ja, ja. Zo is het. Gordijnen dicht, zie je niks. Ja, dat is best steeds veilig. Pardon. Ja, ja, ja. ja. Hmm. Nee, ik zou zeker niet morgen niet naar buiten gaan. Dus, uh, en, en zeker hier niet. Dat is in Zandvoort. Want uh, oh ja. ja de, ...gaat er behoorlijk af en toe aan toe. Oh ja, vooral hier natuurlijk aan deze kant. Hè? Ja, de, langs de kust, ja, dat uh, is altijd feest. Ja, wow. zeker, zeker, zeker. Ja, ik, hoe gaat het eigenlijk bij jullie? Is uh, over, over het algemeen met stormen uh, aan de kant van jullie? Uh... Ja, bij Rotterdam zit je natuurlijk aan de hoek van Holland kant. Ja. Dus daar wil dat ook wel eens lekker spoken. Ja. Maar uh, ja. Op het haren niet zo, nee. Nee, maar daar is hoor, alles wel rustiger en ja. neutraler, zeg maar. ja. ja. Want dat hoor ik gewoon. Als ik bij jou ben, hoor, ik dat, hoor je die wind en zo. Dat hoor ik nooit thuis. Oké. Okay. Nee. Jij, zit, jij zit helemaal ingebouwd. Op de Veluwe. Lekker veilig op de Veluwe. Ja. maar nou, gelijk heb je. Ja. Hey, um, ja, de, de, de FIFA Bavaria. Uh, het, het nummer zelf. Uh, hoe is eigenlijk het idee ontstaan? Uh, Emiel Hartkamp maakt die nummers voor ons. En uh, die bedenkt dan ook de naam. Dus uh, omdat dat een uh, streek in Zuid-Beieren is, of er is een streek daar, en ja. daar zijn vaak van die wijnfeesten en bierfeesten. Ja, de, en dat de, de, de noemen ze. Ja, ja. Ja. En uh, dat noemen ze Bavaria daar, want sommigen denken dat wij uh, uh, naar een biermerk. Uh, dat heeft er niks mee te maken. Nee, nee, nee, maar nee ik, ik, ik ken dit... zelf ook de bierfeesten. Ja. <laughs> ja. <laughs> dus uh, de, de naam komt uit uh, Beieren eigenlijk. ja. ja. ja. Ja. En uh, ja, jullie spelen het nummer. Uh, uh, hoe is het nummer eigenlijk? Uh, ja, hoe, uh, hebben jullie eigen inbrengen gehad om het nummer zeg maar uh, te, te produceren? Of, of is ja, het absoluut. iets uh, wat, wat eigenlijk al van vroeger uh, de melodie of... Nee, het zijn ja, volledig nieuwe liedjes ja, die verzonden worden eigenlijk. En uh, um, er worden demos voor gemaakt voordat die plaat opgenomen wordt. Ja. En die wijken. Uh, erg af van hetgene wat dan het uh, eindresultaat wordt. Eh, bedoel, het stukje wat je iedereen had van EO, dat was uh, met in de demo zat dat aan het begin. Eh, dus was eigenlijk het, uh, het opbouwen naar het liedje zomaar zeggen, maar dat hebben we nog ja. veranderd. En uh, maar ja, Emile, die, uh, ja, die, die, die, denkt gewoon bij zijn: eigen van, hoe zou ik het vinden als ik met een biertje ergens in een tentje sta... <laughs> hoe zou ik er dan op reageren? En zo verandert hij die liedjes ook omdat hij bij zijn. denkt, het moet wel feest zijn. Ja. En dat is ja. wat hij uh, ermee doet. Oké, okay. uh, we gaan even een ander nummer draaien. En, uh, nog even tussendoor. En dan gaan we zo ook nog eventjes bellen. Met iemand anders. En, en uh, ja, dat komt allemaal tussendoor even. Ja, gezellig. Ja, hartstikke <laughs> mooi. Ja. Dus we draaien uh, een nummer van Frank van Etten. Dus, uh, zo straks draaien we ook uh, het andere nummer van jullie natuurlijk. Ah, top. En dat is genaamd uh, Happy. Yes. Dus ja. Happy zijn we allemaal, toch? Ja. Ik bedoel, ja tenminste, dan hoop ik. Wel, ja. We gaan eerst draaien. Frank van Etten. En uh, hij heeft het over Mijn Hart gaat boem, boem. Wat is het weer gezellig, hè, Fred Hij. Je kracht, je verdriet en je lach, ik wil bij je zijn Elke dag, elke nacht had ik nooit verwacht, je verzacht mijn pijn Bij jou vind ik rust, door jouw hemelse een kusje maakt me vrolijk en blij Om oh, in staan, maar dat ben jij, het kloppend hart in mij Als ik je aankijk, gaat mijn hart steeds sneller klopen Ben helemaal niet meer te stoppen, ik ben verslaafd ja. jou Ik voel alleen bij jou Zijn hart slaat boem, Je kan alles maar één keer goed doen De oekjes en de beetjes tot de zoem, zoom. Ga met hem mee naar de zon Zijn hart slaat boem, Stap in zijn bak, ik ga het Voel naar dingen zorg dat stand of naar de voem, voem Daar waar alles begon Voel jij wat ik voel? Ik schreeuw het uit van verlangen Laat me niet lopen. Houd me gevangen, wees niet bang je te binden. Het geluk zal ons vinden. Jij en ik, ik en jij. Ja, dat maakt me blij. Als ik je aankijk, gaat mijn hart steeds sneller kloppen. Ben helemaal niet. Tegen me aanslaan Trek jouw lichter tegen mij aan Voel dit alleen bij jou Zijn hartslag slaat boom, boom, Stap in zijn waggie en rij ey, met hem mee Je moet het goed doen Rij mee naar Tormolinos aan de zee Zijn hart slaat boem Laat alles los, maak jouw nieuwe start Geef hem die zoen Want hij wil dansen op het druk van jouw hart Als ik je aankijk gaat mijn hart steeds sneller kloppen Helemaal niet mee te stoppen. Ik ben te van ja. dit alleen Zo, dat was hij dan. Frank van Etten. en DJ Matman. Zo, nog even een beetje Harry na. Hey, um, nou ja, ik had het er net al over. Het nieuwe of tenminste, niet een nieuwe nummer. Maar dit nummer uh, was voor uh, FIFA Bavaria. Uh, getiteld Happy. Hoe is dat zo? Ja, dat is goed hè? Ja. Ja, wij. Uh, um, het is. Uh, de eerste. Uh, een van de eerste demos die we gemaakt hadden. En. Ja. Uh, we gingen ze allemaal beluisteren. En toen moest er beslist worden. van welke zullen we als eerste doen. En toen zaten we zo. met z'n bij elkaar. En toen zegt. Emil die zegt. Ik word er toch zo blij van hè? Van dat liedje. Ja. Zo blij. En toen zei hij. op een gegeven moment. Ik ben eruit. Het wordt happy. Oké. Okay. Dus de, deze zagen. is ook onder leiding van Emiel Hartkamp ja, ja, ja, uitgebracht. Ja, ja, okay. ja, ja. alle, alle nummers worden ja. gemaakt door Emiel Hartkamp. Ja, ja. dat is top. Ja, ja Emiel Hartkamp is een oude, oude rots in het vak. Hè? Ja, ja eh, ik bedoel. Ja. Uh, en de, de muziek die hij maakt, dat, ja, dat spreekt ons heel erg aan. Dus wij ja. uh, wilden heel graag met hem uh, ja. samen gaan werken. Ja, ik uh, bedoel, uh, Emiel kennen heel lang. Ja, toen ooit nog eens een album uitgebracht, Emil zelf. ja want die heb ik vroeger ook gezongen. Ja. En daar praat ik over de hele tijd terug. Toen had je nog de piraterij, de Radiopiraterij. En dus ja, her en der had je overal wat zenders die tot elkaar kwamen. En nou ja, dat kwam altijd Emil Hartkamp ook heel, heel hoog naar voren. Ja, ja dat klopt ook wel. En nou zijn zoon ook eigenlijk Joey. Ja, en ook weer met een nummer waar Emilton, uh, uh, waar Emilton zo bekend mee is geworden. Ja, ook. inderdaad. Dat ja, nummer heeft Joey uitgedaan. nu opnieuw uitgebracht. Het la de laatste single van Joey. Ja, klopt. Dan. ja, ja, ja, ja. Dat is een mooi nummer. Ja, klopt. Ik heb, uh, ik heb, die heb ik ook voor mij bij me. Dus uh, misschien dat we die dadelijk nog eventjes gaan draaien. En we gaan nu eerst even naar Happy, denk ik. Ja, super. Ja, we worden er blij ja. van. Dat ja, sowieso. Ja. Even uh, een kleine doorstart maken. Uh, dat doen we uh, zo direct met Thomas Bergen. We gaan eventjes bellen met Henk Robbenmond van Wegen, zijn nieuwe single. En ik zou zeggen, uh, tot zo. Deze dat is, uh, onderbreken, want ja, we hebben natuurlijk uh, Henk in de uitzending. Ja Henk, een hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, hoe is het? Lekker, met jullie. Ja, prima. Hey, jij hebt uh, een lekker nummer uitgebracht. Wel, de lusten, maar niet de lasten. Klopt. <laughs> wat, wat uh, uh, hoe zou die titel? Uh, ja, ik heb de opgevangen en opgeschreven. Ja, we hebben daar een tekst op Even kijken je, je hapert voor mij een beetje. Ja, ik woon een drie keer dubbel. Wat zei je? Ik woon mezelf drie keer dubbel, heel uh, lastig. Oké, okay, ja, dat klinkt een beetje haperend. Maar ik begrijp het in ieder geval. Um, ja, deze, deze single is tot stand gekomen. Heb, je, uh, heb jij die zelf uh, uh, geschreven? Of, uh... Ja, ik heb hem zelf geschreven. Ja? Um, Frank van Net heeft een lied uh, gemaakt en, uh, en geproduceerd. Ja, Frank van Nette heeft dus het nummer uitgebracht, uh, samen met jou. Ja. En, uh, nou ja, het is in ieder geval een, een leuke single geworden. Dankjewel. Alleen, ja, ik, ik, vond, ik vond het een leuke titel. Uh, alleen, de, alleen de lusten, maar geen, geen lasten. Ik hoor het vaker. Ja, ja, ja. Hey, um, wat, je bent onderweg naar, naar een opwezen? Nee, ik moet wel even. Dus vandaar dat ik... Uh, zijn dat het verzapers. Oké, wat ik denk. Ja, ik zal even kijken of dat allemaal nog gaat uh, uh, goed En uh, nou ja, in ieder geval blij dat we hier nog uh, eventjes hebben kunnen spreken. Ja, absoluut. En, en uh, ja, we gaan hem we gaan lekker draaien, denk ik. Super dankjewel. Hè. Hey. Jij ook bedankt. Fijn weekend. Ja, ja heel goed weekend. En uh, ja, succes met de, met de single. Dankjewel, we spreken elkaar snel. Is goed. Hé hey, Henk? Goedjes. Hoi hoi hoi. Henk groepen mond en wel de lusten, maar niet de lasten. Toen ik je zag staan werd ik verliefd, heel spontaan. Maar dit gevoel ging heel snel voorbij. Er is geen jou en geen mij. En wat ik ook deed Bij mij voel jij je niet vrij Als ik samen met je was Kon er geen lachje van af Yeah! Maar niet de laatste Henk Robbermond was dit zijn laatste nieuw uitgebrachte single. En uh, ja, zoals gewoonlijk... De Entertainment for You, gast. Ja, ze zijn er nog. Ze zijn er nog. Absoluut. crazy accordions. Zeker weten. Hé, <laughs> hey, um, wat, uh, wat zijn jullie voor uitzichten? Uh, zijn jullie al uh, toe aan uh, iets nieuws? Uh, ja, mag ik ja? zeggen? Ja, <laughs> ja, zeker. Dat gaat uh, voor de zomer... Nou, ruim voor de zomer, sowieso gebeuren. Eigenlijk voorjaar. Dus. Uh, ja. ja. En mag ik ook wel zeggen wat er morgen gaat gebeuren? Uh, je mag doen wat je wil. Okay. <laughs> <laughs> ja, ja, als het mag. Het uh, ja. is niet altijd uh, nee. dat, dat alles... Nee, Soms nee, moet je ja. dingen wat geheim houden natuurlijk. Ja. Maar uh, nou, er was een uh, platenlabel ook heel, heel erg ge geïnteresseerd in ons. Ja. En uh, die heeft ons echt zelf uh, opgezocht. En dan gaan we morgen met Emiel Hartkamp samen gaan we met Rood Hit Blauw ja. een uh, contract ondertekenen. En uh, daar gaan hele mooie dingen uit voortkomen. Staat, ja. Ja, hij heeft al hele mooie optredens uh, voor ons uh, op het programma staan. Dus nu gaat Nederland nog veel meer van ons horen. Dus is eigenlijk een primeurtje. Ja, ja dit ja, is een primeurtje. Ik wist jullie, niet of ik het al ja, mocht vertellen. Ja, ja. Ja, goed. En we gaan het maandagmorgen ja, tekenen. Maandagochtend dan ja, maandagochtend wordt dat geregeld. Ja, Het ja, is ja. een hele happening. Best ja. wel. En, dus morgen kom, dus ja, ja. gaan jullie eigenlijk samen... gezamenlijk eventjes met Emiel Hartkamp... rond de tafel bij Rood Hit Blauw... Ja, ja maandagmorgen. Ja, maandag komt Rood en blauw bij Emil Hartkamp in de studio. Ah, okay, okay. En uh, TV Oranje komt, ook, uh, komt het ook filmen. Worden okay. opnames gemaakt. Wordt ja, heel ja. groot. Uh, fotograaf. Ja, een fotograaf komt erbij. Ja. Dus, uh, dus nou, het wordt lekker, lekker groot opgepakt eigenlijk. Wordt heel ja. goed opgepakt. Ja, ja, ja. Echt, uh, ja. Ja. Ja. En we gaan naar Oostenrijk. Ja. We gaan naar Oostenrijk. In april gaan we optreden. Ja, inderdaad. Dat is helemaal op zijn plaats natuurlijk. Dat is helemaal leuk ja. Ja, daar gaan we ook naartoe. Dus er gebeurt echt... Uh, ja. Nou, waar feestjes? daar zijn wij, hè? Zo is het. Ja, nou ja zo, moet, zo moet het ook als ja. eigenlijk. Eh. Maar wordt, we vinden het ook hartstikke het, leuk om hier ja. vandaag te zijn. Om, super. Ja, Omdat ja, wij ik nog vind, maar, Ik vind het leuk dat jullie uh, überhaupt zijn. Ja, Laat Tuurlijk. ik het zo zeggen. Het is, uh, ja, het, is, het is niet altijd dat iedereen maar tijd heeft uh, om nee. hier in de studio aanwezig te zijn. Dus ja, uh, ja ook onze dank naar jullie toe gaat, uh, gaat er naar uit natuurlijk. Ja super ja. ja, wij vinden het fijn uh, dat jullie het willen promoten voor ons en dat we hier mogen komen. Ja, ja. Nou, ja daar zeg ik, het is, het is ja. eventjes weer wat anders. Ja. Uh, accordeon in plaats van zingen. Ja, ja, zingen doet iedereen eigenlijk tegenwoordig. Ja, maar uh, daarom was het ook zo bijzonder dat ja. uh, Rood Hit Blauw contact met ons zocht. Dit is pas ja. onze tweede single die we hebben uitgebracht. Ja. En nu al, daar, daarom zijn wij ook opgevallen, omdat ja. wij uh, anders zijn, ja. Ik ga er even een lekker zomersplaatje draaien en dat is uh, ja, Rolf Sanchez die kennen jullie denk ik wel en Emma Heesters. Dat klinkt bekend. Ja, ja dat klinkt nou, bekend. Paul oftewel in, in de Spaanse is dat. Hè. Komt het bekend voor? Nou, het klinkt in ieder geval hetzelfde. Oké, dan gaan we even luisteren. Laat de zomer maar komen. <laughs>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 Si tu no estas, la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelve a ver ik heb al dagen niet geschaafeld gegeten Ik ben al lang onder eens aan mij zeker Dit maak om niet op... Ik was eventjes ja. druk op zoek. Ik denk, ja, we moeten nog, uh, nog iets, iets leuks vinden. En toen kwamen jullie op de crazy accordions van, uh, van de kermisklanten. Die gaan ja. we dadelijk eventjes uh, ja, toch wat draaien. Ja, een favoriet van ja, ja, Die ja, spelen ja. wij ook, maar ja. die uh, is echt een favoriet plaatje. Ja. Maar wat ik ook nog heb is, uh, ja, Roy Donders. Die kennen uh, jullie vast ja. wel. Hè. Het veil uh. is uit Zuiden. Helaas is hij uh, ja, met zijn uh, winkeltje failliet gegaan. Ja. Nee, om het maar zo te zeggen, helaas. Maar ja, in ieder geval, het zingen gaat hem nog steeds uh, voortvaren. Dus. Uh, ja, zeker. Die gaan we even draaien. Dan gaan we zo uh, nog eventjes bellen met een uh, bekende van jullie. Ja, ja. echt wel. Super, ja, ja. ja. Wat zie dan? De stijl is uit zuiden, rood onderkleden en alleen maar het dansen met jou. Wat vinden jullie eigenlijk van deze deze muziek? Lekker ja, gezellig. Heerlijk. Ja, wat, hij ja. heeft altijd gezellige, vrolijke muziek. Ja, ja, wat, wat, vrolijk. ja. wat Wat voor soort muziek houden, houden jullie eigenlijk uh, van? Ja, gezelligheid. Uh, gezelligheid, um, nee, veel Nederlands. Talig, maar ja. uh, toch ook op zijn tijd lekker, jaren tachtig. Uh, ja, zoals, muziek, uh, zoals eigenlijk uh, de ja, danceclassics. De meeste het. van onze leeftijd dan wel uh, de jaren tachtig in de zaal. Ja, <laughs> ja, ja, goed. Uh, ja, de <laughs> onze leeftijd klinkt Ja, oké, okay, leuk, ja. <laughs> ja, nou goed, ja. Uh, uh, yeah. Ja, en Duits, Oostenrijks, precies. Dat is ook wel heel breed. Ja, maar we, we had ik niet ja. van hard rock. Dat vinden we niet. Nee, of nee, dat niet. Ik bedoel, ja. Ik zeg altijd, wij zijn van middelbare leeftijd. Dus ja. die jeugd, ja, die luisteren naar hele andere muziek. Ja, en, ja dat is een ding waar zeker is. Klopt. Ja, en, en, en ja. Ik zeg altijd, ik vind het uh, bijna geen muziek. Nee. Nee. Nee. Nee. hey um, ja. Nou ja, jullie voorbeeld, uh, de kermisklanten. Ja. De uh, Crazy en uh, wat, uh, wat hebben jullie met, uh, met de kermisklanten? de uh, ja. Dat zeg jij. Ja, ja. Nou, dat zijn een beetje onze idolen. Ja, ja, ja. En je moet je voorstellen dat die mensen... die hebben ook heel erg gezoegd... en uh, uh, heel veel moeite gedaan om natuurlijk zo ver te komen. Het is natuurlijk... Uh, überhaupt als je instrumentale muziek speelt... natuurlijk in deze maatschappij... Ja. niet makkelijk om, uh, of, nou ja, om mee te doen... maar zeker om door te breken. Dat is gewoon een eerlijk verhaal. Dus je moet wel met iets heel bijzonders komen... wil dat gewoon lukken. Ja. Die mensen die zijn ook jaren om toppen geweest. En uh, ze zijn ook in Duitsland eigenlijk voor het eerst ja. uh, echt bekend geworden. En toen zagen de Nederlanders dat in Duitsland dacht ze ook dat nou. Ja. En toen werden ze eigenlijk in uh, Nederland ook steeds meer gevraagd. Maar we hebben Kobe heel eventjes gesproken. En die, uh, ja, die legt ook wel het een en ander uit. Dat, dat, dat ze wel heel veel succes hebben gehad. Maar dat het jaren geduurd heeft. Voordat ze überhaupt voor uh, ja, ja, ja. Ja, ja, Ja, maar goed. Dat, dat, is, dat is niet alleen uh, de instrument, zeg maar. Maar dat, is, is, ja, nou, dat zie je toch ook wel onder het zingen. Ja, kijk, als je. Als je, als je ja, maar als je kijkt, ik noem maar even een, een zijweg: Jannes, Frans Bauer, ja. Tino Martin. Uh, ja, dat zijn mensen die uh, ja, tien jaar aan de weg hebben getimmerd ja. voordat ze überhaupt ja. Ja. een een, een ja. hitje hebben. Uh, ja. Ja, ja en, en Tino Martin had de dus nadelige gevolgen... dat hij dus uh, qua stem leek op René Verhoogen. Ja. Die hij eigenlijk altijd ook uh, zijn die al nagedaan heeft. Ja. Uh, in, in dergelijke uh, shows. En uh, ja, ziet er, daar, ziet er dan maar eens van af te komen. Ja, ja. ja is ook zo. Van dit imago. Dat, Fantastische zanger, hoor. Ja. Nou ja. Echt superartiest, die man. Uh, uh, ja, het, het ja. heeft hem uh, nou ja, een deel van zijn leven gekost, kan ik wel zeggen. Ja. Om... Uh, um, nu te zijn waar die is. Ja. ja, dat is ook zo. Het is ook een beetje gunfactor... het heeft met vele zaken te maken. Natuurlijk. Ja, zeker. Ja, Radio -stations, de televisie... het valt gewoon niet mee om, uh, nee. om in, in een programma te komen. Ik bedoel, de shownieuws uh, bijvoorbeeld, dat soort programma's... Ja. Ja, dan moet je toch wel uh, echt iets heel bijzonders hebben... willen ze dan een keer eraan meedenken. ja. ja. Ja, inderdaad. En, uh, net wat je zegt, de gunstfactor moeten zijn. Ja, en, uh, ik bedoel, uh, wilde de NPO of uh, weet ik veel welke zender dan ook uh, ja. uh, uh, toch meewerken? En, uh, ja, het ja, is ook zo. Nou, soms zit we als te kijken en dan was ik wel eens, nou daar nou zijn er zo ontzettend veel supergoede artiesten in Nederland. Ja, echt ja, mensen ja, ja. die echt wel, waarvan je zegt, van, nou, die mensen zouden we nou ook eens even een keer een ruggesteuntje mogen hebben. Ja. Maar we zien dan wel bijvoorbeeld in, die, in dat soort programma's... wel dingen voorbij komen waarvan je denkt... Van, nou, is uh, lekker boeiend, weet je ja. niet. Ja, ja, ja. En dan zou het ook eens leuk zijn... als zo'n als... artiest die ook al zo jarenlang aan het vecht is... Ja. en die zo zijn best doet... en uh, die in heel veel delen van Nederland zo geliefd is... daar wordt daar totaal geen aandacht aan geschonken. Ja. Dat is soms jammer. Ja. ja, dat vind ik ook hoor. Dus, uh, ja. en, en sommigen verdienen het ook echt. Ja. Hè, die, uh, dus ook ja, zo, degene die er al is, die hebt het niet meer nodig... Nee inderdaad. Om degene die er nog ja, niet is. Ja, ja. Dat, ik bedoel, uh, ja. uh, Michael Bossato en dat soort mensen... Ja. dat hebben het niet nodig, inderdaad. Uh, want die, ja. die zijn er al. En, ja, maar... en, en, ja, er komt niemand meer onderuit, laat ik het nee, zo nee, zeggen. Nee, nee, nee, is het zo. Nee, ja. zo. Maar goed, uh, weet je... Um, zo zit het natuurlijk überhaupt een beetje in elkaar natuurlijk. Ja. Uh, je moet het een beetje mee hebben. Ja, uh, ja. En uh, al doe je nog zo je best. Ik weet zeker dat er in Nederland... Veel en, veel en veel meer grote artiesten zijn die waarschijnlijk alleen in de badkamer zingen. Ja. Omdat ze niet verder komen. Nou, inderdaad. Ja, inderdaad. terwijl er, er echt wel hele goede mensen zijn. Dus dat durf ik wel te zeggen. Ja, ja, ja, ja. ja ben ik, van die mening ben ik ook. Uh, ja, ja, absoluut. Uh, alleen ja, het is me net dat je... Eh, wanneer ontdek je iemand? Ja. ja, dat is het uh, zo. Nou, we hadden een beetje geluk. We hadden een beetje geluk. Ik bedoel, wij zijn gewoon uh, mensen, die hele doodnormale mensen die op feesten en partijen spelen omdat we dat gewoon leuk vinden. We hebben er gewoon heel veel lol in. Dat, dat staat bij ons bovenaan. Ja. He, en uh, ja, het is voor ons geen broodwinning. Wij doen het omdat we het gewoon leuk vinden. Ja. En dat is natuurlijk al een hele, hele andere insteek natuurlijk ook. Dus uh, ja, ik zeg het, uh, de plezier en de gein. Dat is wat wij, uh, waar wij voor gaan. Ja. Dus uh, zo zit het klaar, weet je ook, ja. We gaan hem lekker draaien. Je hoort hem al. Yeah. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat is echt wel leuk. Ja.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 Dat waren ze dan, de kermisklanten. Met, uh, ja, de ja, Crazy ja, Accordion, Ja, heerlijk. Ja. Ja. En uh, ja, tevens hebben we ook uh, gelijk iemand in de uitzending. En ik zou zeggen, Perry, een hele goede middag. Goedemiddag, hallo. Hallo, hey, ja, ik heb hier ook toevallig uh, nog wat gasten zitten... Ja, die, uh, die jou ook bekend zijn. En, en dat zijn de, de mensen van Crazy Accordion. Ja, zeker, absoluut. Heerlijk. Ah, hoi Perry. Ja, <laughs> hallo. De gezelligste man Perry Zuidam, daar is hij dan. <laughs> Hey Perry, uh, jij hebt ook een uh, nieuwe single en uh, tevens een nieuwe album, hè? Ja, klopt inderdaad. En de we nieuwe single uh, is... Ik uh... heb kort geleden een nieuwe, nieuwe single gemaakt ja. en daarbij gelijk een album. Ja. En uh, vanwaar uh, eigenlijk een single en album? Uh, ja, omdat uh, we zeg maar, sowieso een album wil, wilden maken. En uh, toen hadden we zoiets van, ja, daar moet ook een single van uit zijn. Ja, want uh, de single heet uh, Als de muziek begint te spelen... Klopt. Maar de album heet uh, ja, Een blijvende herinnering. Is, is dat een combinatie met elkaar? Of, uh... Uh, ja, wat dat betreft op het album staat een liedje dat heet De Herinnering. Ja. Dat heb ik zelf geschreven. Uh, en dat vonden we eigenlijk een mooiere toepasselijke titel voor het album. Ja. En uh, De single, ja, die heet echt Als de muziek begint te spelen. Ja. En dat uh, was eigenlijk omdat we de, het nummer het beste uitkwam. Ja, want uh, uh, ja, de album Een Blijvende Herinnering, uh, dat, dat is een verzameling van uh, dergelijke nummers die je ooit hebt uitgebracht. Uh, samen met een combinatie van nieuwe nummers. Ja, klopt. Inderdaad. Er staan een aantal liedjes op die we in het verleden al hebben uitgebracht. Ja. En uh, een aantal nieuwe nummers erbij. Dus dat was een mooie combinatie. Ja. En eigenlijk al die liedjes die, uh, die ja, liggen, hebben voor mij wel een herinnering. ja. Het is eigenlijk een beetje ja, een nostalgische terugblik. Ja, inderdaad. En, en, ja, de album, eh, alles, allebei zijn ze uit. Je hebt ze ja, allebei uitgebracht. Allebei uitgekomen. Ja. ja. En eh, bepaalde sites te downloaden, of eh, waar, waar kunnen ze daarvoor terecht, voor, voor het album en de single? Ja, eigenlijk zijn ze op iedere bekende uh, streaming-site of download-site uh, te vinden. Ja. Uh, daarnaast is het album ook nog fysiek te krijgen. Uh, gewoon via mijn optredens of uh, mensen die uh, een mailtje sturen en een vraag willen hebben. Ja. Dan, dus, dan uh, kunnen ze... Uh, allerlei mogelijkheden. Ja, want uh, mailen kunnen ze, jou naar, uh, kunnen ze jou ergens vinden? In ieder geval op Facebook waar ze dan uh, een berichtje achter kunnen laten voor de album? Ja, onder andere via Facebook of Instagram. Of gewoon naar mijn website perryzuidon.nl en, en daar staat een... En daar staat een link naar, de, uh, de, ja, eigenlijk een mail. Naar de e-mail, ja. Ja, ja, ja. oké. Okay. Hey, en um, ja, wat kunnen we nog meer van jou verwachten dit jaar? Uh, nou ja, zeker nog aardig wat, want uh, we zijn nu druk bezig met de zomersingel. En daarna zal er ook weer een uh, andere single gaan komen. Dat is dan een beetje het najaar. Ja. En daarna is natuurlijk heel veel lekkere optredens in het land. Ja, want zijn er nog bekende uh, Jordaan-festival of... Uh... Uh, nou ja, ik sta in ieder geval op het Mega festijn. Ja, waar? En, uh, in Ridderkerk. In Ridderkerk, oké. Okay, daar ja. in de buurt van Rotterdam. Klopt. Ja. En uh, we hebben ook nog uh, van Radio NL de zomerfeesten... waar ik sowieso ook weer bij ben. Ja. Dus ja, er komen we wel weer hele leuke te aan. Oké. Okay. En, en uh, ja... Je zegt het al, een uh, tipje van de sluier? Nieuwe single? Uh, ja, het wordt een echte zomersingle. Ja. Uh, ik moet zeggen, we zijn nog op zoek naar het juiste liedje. Ja, de juiste uh, melodie bedoel je? Ja, klopt, inderdaad. Ja. En dat, uh, ja, dat hopen we snel te vinden, dus meer kan ik er helaas nog niet over zeggen. Nee, mooi. Hey, en uh, de album, uh, is dat uh, eigen, eigen beheer? Uh, heb, je, heb je daar zelf uh, een beetje invloed op uitgeoefend? Uh, ja, ik heb er wel gedeeltelijk zelf invloed op uitgeoefend met wat voor liedjes erop kwamen. Ja. Uh, en dat doe ik in een samenspraak met mijn plaatmaatschappij VNC Music en Laurens van Westom, soms mijn produce. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat werkt prima samen. Oké. Okay. We, uh, we gaan afwachten naar jouw uh, ja, mooie uh, single eigenlijk uh, in het voorjaar. Leuk. En uh, ja, we hopen je uh, graag weer uh, te horen en te zien hier, eventueel, een keer. Lijkt me erg ja, als, je, als je een toertje gaat houden, uh, ja. Loopt deze deur niet voorbij, zou ik zeggen. Nee, dat, uh, nou, dat spreken we zeker af. Bij de volgende kom ik gewoon gezellig langs. Dat is prima, de houd, ik jou. <laughs> en, en, en misschien zijn Marco helemaal niet ook Zeker Tuurlijk, we wachten op je. Perry, je weet niet wat je mist hier, het is feest hier. Ja, het is gezellig. Nou, kijk, okay, als, als ik dat van hun hoor, dan weet ik zeker dat het goed moet gaan Mooi. Oké, Paddy. Oh, rustig, niet, niet te snel. Paddy begon al te zingen, hoorde je het? Ja, ik hoorde het. <laughs> hey Paddy, ik wens jou een heel goed weekend. Dankjewel en, voor jullie hetzelfde. Ja, en heel veel succes natuurlijk met het album en de single. En graag tot Dank de volgende keer. En jullie ontzettend bedankt voor de promotie. de luisteraars ook een heel fijn weekend en een fijne luisteravond. Oké, okay. hey, dankjewel. Vanaf deze kant. Dankjewel. Yo. hey, groetjes. Hoi. hoi. ben van mezelf een klein beetje verlegen. En ik laat me van nature niet snel gaan. En elke keer kom ik mezelf tegen. Ik zou het liefst in een hoekje blijven staan. Ben goed getakt, maar alleen in mijn gedachten. Want als erop aankomt, komt er geen woord meer uit. Ik heb al zo vaak op afstand staan te smachten. Maar kom toch altijd snel weer terug op mijn besluit. Als de muziek begint te spelen, heb ik mezelf totaal niet in bedwang. Als de muziek begint te spelen, dan lukt alles waarnaar ik toch zo verlang. Maar als muziek begint te spelen, gooi ik de remmen los en voel ik mij zo vrij. Als de muziek begint te spelen, dan gaat de avond veel te snel aan mij voorbij. Wat ik moet zeggen. Maar als het puntje bij de paal gekomen is, weet ik totaal mijn verhaal niet uit te leggen. Sla ik de plank zoals gewoonlijk toch weer mis? Ik zeg zo vaak, kom op nou, man, je kan het. Het lukt je vast als je je best er maar voor doet. Maar als ik dat gesprek daadwerkelijk weer inzet, dan ga ik stopperen en hup, daar gaat mijn moe Als de muziek begint te spelen, heb ik mezelf totaal niet in bedwang.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 Zal ik een keuze maken? Blijf ik een muurbloem of ga ik voor het plezier? Zal die macho dan toch in mij ontwaken? En wordt dit kalfje dan eindelijk die stier? Maar tot die tijd zal ik wel blijven dromen Van het lef en de moed die ik ontbeer Zullen mijn wensen eindelijk dan uit gaan komen? Ik weet wel ooit, ik weet alleen nog. niet Zo, ik zou zeggen, tot zo direct. Begint te spelen, in twee uur. Heb ik mezelf. Entertainers tot de klokjes van 7 uur. En ja, zodanig gaan we nou zo een afscheid nemen met, spelen, met Marco en Monique. Ik alles ik toch zo verlang. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur.